Gerrit Luc het en Journaal. Uit de kunsthal in Rotterdam is vrij gestolen. Volgens de kunsthal gaat het om werken uit de Triton-collectie. Een particuliere verzameling avocadistische schilderijen... die in een periode van 20 jaar is opgebouwd. Het gaat om werken van de belangrijkste kunstenaars... vanaf de late 19e eeuw tot nu. Onder wie Picasso, Marcel Duchamp, Mondriaan en Lucien Freud. Welke schilderijen zijn gestolen is nog niet bekendgemaakt. Volgens onbevestigde berichten gaat het onder meer om een doek van Matisse... Wat de dieven met de schilderijen willen is niet duidelijk. Volgens kenners is de collectie zo goed gedocumenteerd dat de werken niet te verhandelen zijn. De triton collectie was sinds vorige week te zien in de kunsthal. Het is nog niet duidelijk hoe de dieven vannacht zijn binnengekomen. Voor zover bekend was de kunsthal goed beveiligd. De Rotterdamse politie is bezig met een groot onderzoek. De politie heeft een man uit Winschoten aangehouden in verband met een brand in die plaats. Hij wordt verdacht van brandstichting in een supermarkt begin deze maand. Volgens de politie staat de arrestatie los van twee eerdere aanhoudingen na een reeks branden in Winschoten. Die twee verdachten zitten nog vast. De pilotenvakbond VNV is bezorgd over de kwaliteit van de verkeersvliegers die aan de Nederlandse vliegscholen afstuderen. Doordat de belangstelling voor de opleiding afneemt, stellen scholen hun toelatingseisen naar beneden bij. Zo is natuurkunde in het eindexamenpakket niet meer nodig om te worden aangenomen. De belangstelling voor een baan als piloot neemt af door de economische crisis en het slechte vooruitzicht op een baan. De werkloosheid onder piloten is enorm. Zo'n duizend piloten zitten thuis met soms tonnen aan schuld door de dure opleiding. Het weer bewolking, regenachtig ook, stevige zuidwestenwind, aan de kust mogelijk stormachtig. Vanmiddag geleidelijk droog en soms wat zon. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het nos Journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 naar Amsterdam staat tussen Naarden en Muidenberg 2 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 6. De A9, ook maar Amstelveen, tussen Beverwijk Oost en het knopend Raasdorp 7. En die hele lange file op de A12 richting Den Haag. Die verdwijnt als sneeuw voor de zon het Maniveld staat nog 2 kilometer. De N14 vanuit Leidsendam naar Den Haag. Daar staat tussen de A4 en Voorburg 2 kilometer. En op de N469 vanaf Zoetermeer via Leidseveen naar Den Haag. Daar staat tussen Zoetermeer en Leidsendam 6 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Come on baby, won't you pick up the phone? Cause I'm here on my own, in my private twilight zone. I can't recall when I last had a laugh. My friends are talking behind my back. They don't worry about me, when they go out without me. Cause I'm kinda stuck in a broken heart. I don't wanna think that it's too late for you and I to make things right. It's a beautiful morning, the sun is shining. in the car, I'll sing in the bus, and I'll sing at the bar, singing sing it to everyone you love but me, I'll sing with the moon and I'll sing with the stars, I'll sing it to jimpy Venus and Mars, and oh! Like that cuz I seen it all, girl. But you broke that rule, now I'm a fool with my back against the wall, girl. Hey, you, you got the Pocket. Yeah, it's all about that yeah. <laughs> Ooh, I gotta turn that rhythm around before you think I don't know how to like it. Baby girl... Like it's a part of you And if I didn't know better I think you were in Info You always know just what I'm in for Yeah, just a little grooving A oh, oh, oh, oh. hey, little grooving oh, oh, oh, oh. Girl, you put that smooth moving oh, oh, oh, oh. Yeah, my count is lost I'm like one, two, three You got that smooth, groove, messing around. Right. Allen Kark, en daarvoor... Ik uh, zag je vrolijk meezingen met Van Velzen. Ja, dat is zo. Ja, ik uh, vond je dat leuk, meisje. Laatst zong op CFM. en uh, hij woont in die buurt hè, ergens. Ja. Volgens mij, ja, ik, ik weet het ook niet precies. Haarlem daar in de buurt. Uh, misschien moet hem een keer de bellen over. Ik denk niet dat hij heel veel uh, aandacht eraan geeft, maar wie weet. Hé, hey, de uh, Lions Club, Sam Ford, die heeft uh, vorige week zondag... tijdens het evenement Culture at the Beach... Ruim 10.000 euro opgehaald voor twee kinderprojecten. Nou, dat hebben ze goed gedaan dus. Dit keer uh, gebeurde het tijdens een diner in vier strandpaviljoens... en er traden een aantal stand-up comedians op, waaronder... De vieze Man, de vieze Man, daar liggen er twee. Kees van Kooten. Ah, Kees van Kooten was er. Ja, dat is echt goed gegaan. 10.000 euro opgehaald, dat hebben ze best uh, leuk gedaan. En Kees van Kooten was er, dus dat is altijd leuk. Vise Man ken je toch? Ja, die ken zei, Man, daar liggen er twee. Precies zie op en neer gaan. Ik ben er niet zo veel, niet zo veel van, maar... Uh... Nee, vind je het niet leuk? Nee. Waarom niet? Ja, ik weet niet. Is, ja, je moet er denk ik een beetje van houden, maar... Ja. Ik, ik vind weet. het wel leuk. Ja, ja. ja van de Bobon? Ken je dat die, die, die Oh, Lekker Bobonnetje. Al is je niet zo lekker zacht, een bonnetje. Ja, Ik ken wel, dat, uh, dat ze de Duitsers een verkeerde kant nog geschuurd het een Duitse vroeg in de oorlog van waar... waar is dat ook de vieze man? Nou ja, dat is wel van hun ook. Van Koot en de Bie? Ja. Oké, okay. ah, dat ken ik niet. Uh, dat de Duitse vroeg waar is de baan ze <laughs> En zei hij, uh, daar is de baan En dan ben je de, de zuiden <laughs> Maar dat doen we nog steeds, toch? Ja, het heeft gezegd, gezegd, ja, daarmee heb ik de oorlog gered. Omdat hij uh, de trein maar laat ontploffen. Oh, oké. Okay. Ja, en nog meer goed nieuws, want de ijsbaan op het Raadhuisplein komt weer terug. Dat was nog een kantje boorter, want vanwege de financiën... Maar uh, ja, vanwege de steun van vele sponsoren kan het project toch doorgaan. Dus binnenkort weer heerlijk de schaatsen ombinden en genieten van een gloewijtje of een warme showkope. Gaan wij uh, daar weer uh, live staan? Ja, wij gaan uh, daar live uitzenden. Ik heb het er nu al over gehad met ZFM uh, met en uh, we gaan weer live een programmetje maken. En ik wil jou wel live op uh, schaatsen zien dan. Als we daar live gaan zitten ga ik uh, op het ijs staan. Ja, oké. Okay. Nee, okay. Hand erop. Ja. Alder gaat schaatsen. Ik ben benieuwd. Maar dan wil ik wel nog een leuk spelletje hebben op het ijs. Een spelletje? Ja, met mensen die aan het schaatsen. zijn. Oh, oké. Okay. Nou, we zorgen dat we een paar mooie prijzen hebben? Gewoon oh, Dancing on Ice, hoor. Dancing on Ice, ja. Dat heb ik ook een keer gedaan. Want het stond eerst hier voor de studio, hè? Maar erg een plek. Dat was wel heel erg leuk, want dat was het hier voor de deur. En uh, toen hadden wij de boxen buiten gezet en toen uh, hebben we een keer een contest gedaan. Geen jongetjes. Die moesten het best mogelijk Michael Jackson na doen. En de winnaar die kreeg een, een singeltje van iemand. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar het was wel heel erg, uh, wel heel erg grappig. Maar nu staat het uh, dus op uh, even kijken waar op het Raadersplein. Komt hij weer terug. Dus uh, weer lekker. Dus weer lekker Gezellig. Zaten. Gezellig. En als laatste ja toch een spannend en ook wel grappig bericht. Met gelukkig een redelijk goede afloop. De Samfoortse kunstenares Marianne Rebel lag lekker te slapen in haar bedje toen ze op een gegeven moment wakker werd door gestommel in haar tuin. Het was geen damhert, maar twee mannen die haar kunstwerk aan het stelen waren. Ze bedacht zich geen moment, pakte haar golfclub en ging achter de inbrekers aan. Ze schrok schrokken daar zo van dat ze het kunstwerk lieten vallen en er vandoor gingen. Het werk was wel licht beschadigd, maar staat alweer in de voortuin. En gelukkig is Marianne redelijk van de, schip, eh, van de schrik bekomen... De inbrekers renden trouwens weg richting de watertoren. Heb je iets gezien op deze maandagochtend? Laat het weten. En dan kunnen we ze inrekenen, toch? Lijkt me wel een goed idee. Ja, dat is niet zo netjes. Kunst is niet zo netjes. Dus als we problemen hebben, kunnen we haar altijd bellen... en een hier achteraan en dan is het probleem opgelost. Misschien dat ik ook nog voor de volgende keer een golfloop naar mijn auto leg. Soms is het veilig. Nee, ik kan je eerlijk zeggen... Ik heb dinsdagavond heb ik hier een programma gemaakt. Ja. Van zes tot acht. En, um, Ik liep hier s'avonds over straat. En ik voel me toch niet veilig. Dat bedoel en ik. Dan lopen hier toch uh, gasten rond dat ik denk van. Nou. Ja. Ik, ik, uh, ik, ik loop nog even een rondje om. Helemaal met mijn CD-koffer. Dat ik rondloop. Dat ik denk toch van. Nou, laat maar eventjes zitten. Mag ik vraag er drie koffers zit? Ja, ja, dat is een heel ander verhaal. Goed. Zie je even voor met nieuwe muziek van Good Luck. and alive. for nobody else We'll give it time Now Calling out your name even if I lose the game I'm all in, I'm all in for. VM en All In. In het kader van de verkiezing ondernemen van het jaar... is er een uh, categorie in de Sanvoortse krant die deze week wordt belicht, namelijk de categorie loge-verstrekkers, dus de hotels. Um, er zijn drie genomineerden. De Hotel Zeespiegel, dat, vindt, uh, dat is op de hoge weg 70... Het is oudste, nog bestaande hotel van Sandvoort. En ze hebben nieuwe eigenaar gekregen. De familie van De Spiegel, bestaat uit Joop en Jeannette van De Spiegel. En hun zoon Enrico en schoondochter Grace. Hebben begin dit jaar de voormalige hotel Amara... aan de Hoge Weg overgenomen. En volledig gestript en opnieuw ingericht. Het vergt een behoorlijke investering. Maar het hotel voldoet aan alle eisen van de badgo's. Anno, anno 2012. Hotel Zeespiegel, genomineerde 1. Genomineerde 2 is BB de Gallery. Vindt, dat is in de Witstraat 11. Marijn Rebel is kunstondernemer. Dat hebben we er weer met de golfclub. Is kunstondernemer puur zang. Uh, ze toont lef door haar huis een bed and breakfast in de teken van kunst op te zetten. Niet zomaar een bed and breakfast, maar een kunstbeleving. De gasten slapen in een speciale artroom en krijgen een kunstontbijt. Een smakelijk palet van kleur en smaak. Er staan uh, en hangen geen standaard schilderijtjes en er is geen gastenboek. Maar wat er wel is, is de kunst en passie van Marianne Rebel. Tweede genomineerde B&B Breakfast uh, en uh, Bed and Breakfast The Gallery, de Witstraat de nummer 11. En de derde genomineerde is Ciao Hotel. Zo, dat is in de Burgemeester van Engelbertstraat 70. Het voormalig hotel Meijershof. Aan de Burg, Engelbertstraat, kende een rijke historie. De toekomst zag er minder hoopvol uit... totdat er vorig jaar Thierry en Helene Loeman sizai voorbij kwamen. Zij hebben het pand onder handen genomen en er een drie hotel van gemaakt. Dit jaar is de onderneming uitgebreid door het restaurant... die in hetzelfde pand zit, erbij te trekken... Ook is hier volop lefgeton met grondige verbouwing. Zo is er een hotel ontstaan met mooie lichte kamers... die allemaal een schitterend uitzicht over Zandvoort hebben. Maar ook beschikt de CCO Hotel over een aantal appartementen. Nummer 1 dus, de eerst genomineerde categorie Looschevers... ondernemer van het jaar is Hotel Zeespiegel aan de Hogeweg 70. Nummer 2, de genomineerde nummer 2, Bed and Breakfast at the Gallery... aan de Witstraat nummer 11. De CCO Hotels genomineerde nummer 3... aan de burgemeester van Engelbertstraat, 70... De stemformulier kan je vinden in de Zandvoortse Courant. Daar kan je stemmen op alle um, genomineerden, bijvoorbeeld de detailhandel, dienstverlening en overige centra Boulevard en deze categorie uitgerichte logeverstrekkers. Stuur hem op naar de Zandvoortse krant en binnenkort de uitslag daarvan. Zie je van Stanford En dit is Tam Helsing, Sun in Her Eyes. go, stop, I don't know, stop, is it right to let you be the other girl in, it's in your mind, stop, we're doing fine, stop, and I won't stop, I never take it all for granted, oh, the sunrise will do, better to you, sunrise.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 of you, I never saw it coming in, sad but true, you, you, and I found myself because of you, I never saw it coming in, I know it's true, But put you. to AU, you. put it to Mijn leven. En wel grappig, want ik draai helder. En de zangeres van deze band, volgens mij bestaat dat al lang niet meer, Mariet van der Brand, die doet mee met The Voice of Holland. En gisteren deed ze mee met de Battle. Ik heb even een fragmentje opgezocht hoe dat ging. Ze ging tegen Sebastiano. Is mist, then... Het lijkt een vrouw, maar dit is Sebastiano dus. Het is maar jeet. Ik ga Ja, het ziet er lekker uit allemaal. En dit is voor degene die je overal herkent, en deze is voor jou en mij, want dit is ons ombeel. Klinkt hartstikke goed man. En ik helemaal het vast op jou gezondheid meedoen. Nee, Jezus, is een valse. Van de wereld, de wereld is van iedereen. Jezus, je, meedoen. Ga ik doen. Deze is voor iedereen die Ziet er wel heel goed uit hè? Voorkomt zijn, je Oh, wat een maipo. Nou ja, het was. Uh... Het was een makkelijke zaak volgens mij voor de jury. Want Marjet ging glansrijk door naar de volgende ronde. Laat en we maar eens gaan terecht. Kijken. Maar ik denk dat ik maar even gaan kijken. Want uh, nou ja, de volgende ronde is natuurlijk de live show voor haar. Volgende week weer een nieuwe uitzending van The Voice. En nieuwe battles. je van Zandvoort. En dit is Sia. En You've Changed. Glow. Everybody needs a bosom, everybody needs a bosom for below. Everybody... Rim full of a... Even bijkomen. Je krijgt wel een beetje los van een dipje nu. <laughs> de, zonde, de welbekende zondagmiddagdip. Het ja. is tien over half vijf op de zondagmiddag. Dan krijg je altijd een beetje een dipje. Dus moet je, wat moet je nemen? Een koffietje of zo? Of een, uh, een klein soepje? Ja, die heb ik dus niet bij me. Nee, ik ook niet. Dus heb je, heb je wat liggen, luisteraar? Alsjeblieft, kom met langsbrengen. Lekker. Hey, uh, in Zandvoort ontstaat regelmatig commotie... over de veranderde huurprijs van woningen van de woonstichting De Kei. Zo komt het voor dat in één flat twee woningen naast elkaar... een paar honderd euro in huurprijs verschillen. Heel apart. Ook uh, klagen is dat de huurprijs van een bepaalde woning... in korte tijd flink omhoog is gegaan... ongeacht of er nu wel of geen verbeteringen zijn aangebracht. Dat moet natuurlijk niet kunnen. Hoe kan je nou, als je dus de completezelfde woning hebt naast elkaar, de ene wel meer, de andere win. Of we moeten heel, knap, heel knappe vrouwen wonen, dan zou het eventueel kunnen. Maar ik denk dat je dat volgens mij, moet je dat gescheiden houden. Hij ja, zijn wel veel aan de hand, hè? Zandvoort. voor je huren nu. En je uh, parkeerbeleid. Uh, ja, ja. Dat ik klaar. ja, ik moet zeggen dat het als ons voor de lokale op is niet verkeerd. Wij hebben dan nieuws genoeg, toch, om te brengen? Daarom. Hey, dit is ook wel een grappig verhaal, want um, het voetbal is een lastige sport... helemaal als je verliest en je bondscoach bent. Daarom heeft de bondscoach van Kroatië Igor Stimac... om hulp gevraagd via Facebook. Hij vroeg via Facebook om uh, aan de fans van Kroatië... de inwoners van Kroatië een ideale elftal samen te stellen... voor het WK-kwalificatiedeel van dinsdag... daar waarin Kroatië moet spelen tegen Wales. Hij zegt, bij deze open ik de discussie over de wedstrijd van dinsdag. Wat is jullie ideale team? Welk uh, systeem verkiezen jullie een 4-3-3... Kom maar op met jullie ideeën, zo schreef Stimatch op zijn Facebookpagina. Kroatië staat met 7 punten uit drie, de wels tweede in de kwalificatiepool. België staat eerst met hetzelfde aantal punten, maar heeft een beter doel dan de Kroaten. Wales is vierde met drie punten. Zo zegt doet hij het ook niet, dus ik snap niet dat hij daar een groot probleem van maakt. Ken je dit nog? Misschien heb je de film gezien. De eerste keer dat het liedje horen was in de film van Mr. Bean, dan gaat hij naar Amerika, weet je wel. Geen idee? Oh. Nou, ik laat hem ooit wel een keer ja, eens zien. nee, die film ken ik wel, want dan moet ik niet... Uh, Het is doen zo'n. Het is Boyszone. In kermeland. to the zoo. En I'm I'm... <laughs> ik vond dat hem heel heel mooi tot het ja. einde langs uh, hielden. I'm the night. CEO you later. Ga goed, hè, met die jongens. Ze worden toch al gezien als een van de betere bands in Nederland. Dus dat is altijd wel al leuk. En ik vind het ook een heel leuk uh, beetje. Go back to the zoo op ZFM. Actuele informatie over ZFM Zandvoort kun je vinden via onze website. Dat is www.zfmsandvoort.nl Ook kan je ontzien. Ik heb een mooie apenshirt aan, jij hebt je grijze trui en Pascal uh, ze witte trui. Ja, ik heb eigenlijk een heel leuk shirt onder mijn grijze vest aan, maar ik heb het een beetje koud hierin. Oh, oké. Okay. Nou, jij gaat hem zo voor de cam, ga jij, hem, ga jij je shirt laten zien? Ja, ga ik hem even dus showen. check het op www.zfmsandvoort.nl slash cam www.zfmsandvoort.nl slash cam en zie je het leuke shirt van Aldo. Heb je nog vragen of opmerkingen, klachten, kan me helemaal voorstellen. Vanaf twee uur klachten zijn welkom op redactie at Dus redactie Check ook de Facebook van ZFM Reageren kan ook via hashtag ZFM. En uh, zo ben je weer bijgebracht over wat alles ZFM te bieden heeft, toch? Ja. Jij nog iets uh, te melden? Uh, ja, zo meteen lekker mijn uurtje, toch? Ja, ja oh zijn. ja, daar gaan we daar gaan we het zo meteen even over hebben, toch? Zometeen alles uurtje. En we gaan zo meteen even horen wat in zijn programma zit. En dit is lekker zeg. Komt van het album Wall 1979 en dit is pas echt het muziek. Ga weg met Avicii, ga weg met David Guetta. Hier komt het origineel vandaan. Hoe dansen we hierop, ik weet het nog zo goed. 1997, ik was er zo dichtbij. Het Michael Jackson. De King of Pop Michael Jackson, een van zijn betere platen wat mij betreft van het album After the Wall, Get on the Floor. Ja, Zometeen van vijf tot zes, Aldo's uurtje. Aldo, um, vertel mij eens wat jij gaat doen. Nou, we gaan terug naar de tijd. Naar het jaar 1992. Het is een heel mooi jaar. Want er zijn twee hele belangrijke mensen. Wat naar. gaan we daar doen dan? En in het jaar zijn twee hele belangrijke mensen geboren. Jij en ik. Jij en ik. En dat ja, dan ja, dat is Maar we gaan uh, luisteren, uh, of ik laat horen welke nummer 1 toen het. Of uh, welke hit uh, toen het nummer 1 stond in de top 40. Oké. Okay. Van 14 oktober 1992. Ja. Uh, we gaan mensen uit Zandvoort bellen. Over hoe hun weekend was en wat ze vanavond gaan eten. En. Ik heb een heel leuk nieuwtje, een nieuwtje gevonden voor. Uh, als je twijfelt dat je partner vreemd gaat. Oh! Een paar tips of uh, gewoon een paar... Uh, ja, even een tip. Wat je niet vertrouwt, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dat is een, nou, een straks maar Dat wil ik zeker wel want ik vertrouw helemaal niemand hier. Goed, zometeen Aldo's uurtje op ZFM. En dit is de nieuwe Christina Aguilera Your body.